Rien, kom naar voren. Ik wil even de spreker van vandaag bij jullie uh, introduceren. Rien van der Toorn. Waarschijnlijk als je regelmatig in Oase komt, dan heb je hem wel uh, hier. Um, Rien is, ja, kan ik wel zeggen, een van de grootste deskundigen in Nederland... ...op het gebied van intercultureel, multicultureel kerk zijn. Dus ik denk dat hij zich ook best wel thuis voelt uh, in Oase. Hij spreekt vloeiend uh, Farsi en Dari... Dus ik weet niet of we nog uh, afgaan. Ja, ik zie, ik zie er daarheen. Um, en hij, uh, hij houdt heel veel van Jezus. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus ik wil graag voor je bidden. Heer, dank u wel. Voor Rien. Zijn gezin. Heer, dank u dat hij hier vanmiddag bij ons is. Wilt u hem zegenen? Zodat hij ons tot zegen mag zijn. Wilt u door hem heen spreken? Wilt u hem vullen met uw heilige geest? En wilt u ons allemaal open oren en een open hart geven om te horen. En dat bid ik in uw machtige naam, Jezus. Amen. Amen. Dankjewel Martijn. En bedankt voor de uitnodiging. Inderdaad leuk om, om bij jullie te zijn. Toen we uh, de straat inreden uh, met mijn gezin zagen we de vlaggen al hangen. En dan hebben, doen we een wedstrijdje wie het eerste weet welke vlag van welk land is. Uh, Colombia herkende ik niet eens, maar dat had mijn vrouw meteen door. Klopt dat? Iemand uit Colombia? Ja, Bolivia. Bolivia, dat was het. Zie je wel. Ik ben, uh, mijn gezin is beter met vlaggen dan ik. Uh, als kind was ik wel heel erg verzot op vlaggen. Ik, ik had mijn eigen uh, boekjes gemaakt met een uh, soort van test voor de rest van mijn familie. Zodat ze konden herkennen welke vlag waar vandaan was. Dat is heel apart, want ik woonde in een, in een ontzettend blank uh, gesloten Scheveningsgemeenschap. Dus ik weet niet waar dat vandaan kwam. Blijkbaar had God dat er toen al ingelegd dat ik iets met andere landen zou hebben. Uh, mijn vader trouwde trouwens met een zandpoortse. Als Scheveninger is dat echt revolutionair. Dus mijn moeder was echt een buitenlandse in Scheveningen, jaren 60. En uh, nou die lijn heb ik uh, wel radicaal uh, voortgezet. Mijn vrouw is Iraans uh, en dat verklaart ook waarom ik een beetje Farsi kan. Nou, uh, van verschil hou ik dus en daarom vind ik het leuk om, om bij jullie te zijn. En daarom heb ik ook dit thema uh, gekozen. Uh, diversiteit in de gemeente, geen onderscheid, wel verschil. In het Engels zou onderscheid dan distinction moeten worden en verschil, difference. In het Farsi wordt het onderscheid is tamayos en uh, verschil is tafawot. Nou, die twee woorden, daar gaan we het over hebben vanuit de Bijbel. Maar voordat ik het verschil ga uitleggen tussen deze twee woorden, eerst even iets over de Nederlandse uh, cultuur. Um, als je de Nederlandse, doet hij het? Ja, klik jij door, ik doe gewoon zo, ik zwaai naar jou. Ja, dan, uh. De Nederlandse cultuur heeft iets heel aparts. Uh, het woord apart zegt het al, apartheid, dat is ook een Nederlands woord. Uh, wij hebben een, een cultuur die werkelijk heel anders is dan de meeste landen. En als je goed kijkt, dan heeft de Nederlandse cultuur iets paradoxaal. Het woord paradox betekent een tegenstelling die, die eigenlijk niet klopt en toch kan. Ik zal een voorbeeld geven: een koning die arm is. Een arme koning. Dat zou eigenlijk niet moeten. Een koning moet rijk zijn. Maar het kan voorkomen dat een koning toch arm wordt. Dat is iets paradoxaals. Jezus was eigenlijk ook een, een paradox. God die mens werd. Uh, Jezus die alle rijkdom aflegde om arm te worden. Dat is ook een paradox. De evangelie zit vol met paradoxen. Hè? Geef en je zal ontvangen. Dat kan eigenlijk niet, maar in de Bijbel kan het wel. Nou, de Nederlandse cultuur kan eigenlijk ook niet en toch is het zo. Kijk maar, kijk maar even met mij mee. Koopman versus dominee. Het is allebei Nederlandse cultuur. Wij houden van handelen, maar als we dat dan doen, dan gaan we ook ons vingertje opsteken van dat mag niet en zo moet het en... Uh, die, die, die houding hebben we nog steeds in, in Nederland, of in de, in de wereld. We, we willen graag handel drijven, maar ook mensenrechten promoten. Het gaat niet altijd samen. Uh, sterke mening versus consensus. Nederlanders zijn heel sterk in hun mening, zeggen midden in je gezicht, zo is het. En uh, zijn ook niet bang om iemand pijn te doen, want de waarheid moet gezegd worden. Gek genoeg, als we moeten samenwerken, dan kunnen we wel weer heel goed een middenweg vinden... Dan, is, dan, dan mag iedereen zijn mening zeggen en dan gaan we het toch samen doen. Dus in, kijk maar naar de politiek in Den Haag. Men, men maakt elkaar helemaal af. Die partijen staan lijn, lijnrecht tegenover elkaar. Maar als er een regering moet worden gevormd, hebben we opeens vier partijen in één regering. Dat is heel uniek. Dat lukt de Duitsers zelf niet. Maar dat, dat doen wij toch maar weer in Nederland. Heel apart. Sterke mening en toch consensus. Samenwerken. Progressief... En behoudend, dat is ook Nederlands. We willen graag voorop lopen in nieuwe dingen. Dus als eerste hebben wij euthanasie geïntroduceerd of vastgelegd in de wet. Homoseksualiteit eh, en huwelijk hebben we als eerste ingevoerd. Eh, we willen graag eh, vernieuwend zijn, voorop lopen. Maar tegelijkertijd moet je niet aan de Nederlanders en tradities komen. De dingetjes waar die aan vast zit. als je Zwarte Piet wil afschaffen, dan staat heel Nederland op zijn kop... Eh, dus het is heel apart, we willen, we willen vernieuwen, we willen progressief zijn, we willen het ook allemaal vasthouden. Een rare tegenstelling in de Nederlandse cultuur. Nog eentje, openheid en privacy. Als je bij Nederlanders komt en je, eh, zeker mensen die voor het eerst in Nederland aankomen en ze zien in de straat de, de, de ramen van de, van de woningen, de woonkamers, dan zijn ze verbaasd dat je alles ga, kan zien. Ze denken soms zelfs dat het winkels zijn, zo, eh, alles is zichtbaar. Dus die openheid, die vinden we heel belangrijk. We moeten open zijn. Maar ow, wee, als je bij zo'n raam naar binnen gaat kijken, dan heb je slaande ruzie. Dat, dat doe je zelfs als buren niet, dat je naar binnen kijkt bij elkaar. En ow, wee, als je aanbelt hè, en zegt van, uh, ja, ik zag je, je raam was open, dus ik dacht, ik kom even langs. Nou, dan schrikt de Nederlander van, hallo, heb je een afspraak? Uh, dus dat, dat is heel raar. Openheid en toch gesloten. Allebei. Uh, nog eentje. Tolerantie en, en kritiek. is ook heel grappig. We, we, we hebben graag kritiek op mensen die het uh, niet goed doen. En we zeggen snel van dat hoort niet zo, zo moet je het doen. En, en we, we, zijn, we zijn heel goed in kritiek geven. En toch willen we alles ook tolereren. Alles moet kunnen. Uh, ook iets, iets, iets raars, paradoxaals. Nederlanders, Die hebben dat. Nog eentje volgens mij op deze, ja. Nog eentje en dan kom ik bij het onderwerp van vanmiddag. Um, we hebben ook nog iets van verzuiling en gelijkheid. Verzuiling is iets voor van mijn generatie. Toen, we hadden een tijd in Nederland, hadden we hele duidelijke verschillen tussen socialisten, liberalen, protestanten, katholieken. Iedereen had zijn eigen zuil, zijn eigen pilaar. En we hadden dus ons eigen clubje. Alles deden. We deden ook alles volgens de, uh, volgens de eigen groep. Dus de volleybalvereniging was ook protestant. He, als je een geiten fokkerij had, dan was die ook of katholiek of, of uh, socialistisch. Dat deden we allemaal in aparte, in aparte groepjes. En tegelijkertijd zijn we heel trots op het feit dat we alles gelijk willen hebben. Iedereen is gelijk. Je moet niet heel erg anders zijn, want, want je, je, we willen, we willen, het zit een beetje ook in ons land. Alles moet plat zijn, we kunnen ook niet tegen bergen. Dan, dan voelen we ons gelijk op vakantie, hè, als we bergen zien. Eh, dus het, het land moet plat zijn, alles moet gelijk zijn. En daar loop je vaak als, als, als nieuweling in de Nederlandse cultuur, loop je daar tegenaan. Je komt in Nederland en je denkt, nou we zijn hier allemaal gelijk. En opeens word je toch in een hokje gestopt. Ik dacht dat we allemaal mens waren. Waar kom jij vandaan? Je bent, hier, je, bent hier, je bent waarschijnlijk al lang hier geboren, maar je hebt toevallig een andere huidskleur, dus je zal wel ergens anders vandaan komen. Dan moet je ook helemaal uitleggen waar je dan precies vandaan komt. En dat is heel vervelend. Dat is heel raar ook. Het is een beetje paradoxaal. Ik dacht dat we gelijk waren, en toch vinden we het leuk om te kijken: van waar gaan we verschil? We gaan zelfs onderscheid maken. Nou, en daar wil ik het over hebben. Er zijn verschillen, maar Nederlanders kunnen ook heel goed onderscheid maken. En dat doen we soms zelfs in de kerk. Nou, eens kijken wat de Bijbel daarover zegt. En dan begin ik in Jacobus. Trouwens, wat hier staat misschien ook... Ja, laat maar zitten. Dankjewel. <lacht> uh, dat is wel handig als iemand me helpt. Heel goed. Jacobus 2. Uh, Jacobus 2 is uh, een, een heel praktisch boek. Ik begin daarmee en ik eindig ermee straks. En uh, dit is wat Jacobus zegt over onderscheid maken. Mijn broeders en zusters, nu u gelooft in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, dan moet u geen onderscheid meer maken. Stel dat u samen bijeen bent. Nou, net als hier. Ja? En er komt iemand binnen met gouden ringen aan zijn vingers, he, gekleed in een schitterend gewaad. We zouden zeggen, iemand met een heel duur Rolex horloge. He, Martijn, wat heb jij Rolex? Niet? Oh, de goedkoopste. Oh ja, nou, een goede voorganger hebben jullie. Eh, maar iemand met, eh, met, met allemaal merkkleding is met een BMW komen aanrijden. Eh, en die is, die is hier in de gemeente. En dan wordt er gezegd, eh, gelijk met hem komt er trouwens nog iemand binnen. Armen met, met, met nou, tweedehands kleding eh, van, de, van de kringloop. U ziet op tegen de man in zijn schitterende gewaad. En zegt gaat u maar vooraan zitten, die mooie plek. Tegen de armen zegt u, ga jij maar achteraan staan. Eh, of bij mijn voeten op de grond. Wat zegt Jacobus, maakt u dan geen onderscheid... En oordeelt u zo niet op grond van verkeerde overwegingen. Onderscheid maken uh, is eigenlijk zeggen van, jij bent iets meer, jij bent iets minder. Dat doen we misschien met kleding uh, niet alleen, misschien ook minder dan toen. Maar we doen het toch nog wel, op allerlei andere manieren. Zo van, uh, jij bent hoog opgeleid, dus uh, kom jij maar naar voren. En jij bent laag opgeleid, dus uh, blijf jij maar zitten. Of, of jij hebt, uh, uh, jij hebt een, een, een talent wat, uh, wat heel erg opvalt. En uh, nou, jij kan niks, dus uh, blijf maar achterin zitten. Jij bent een, uh, een statushouder die nog geen. Uh, nee, je bent een vluchteling die nog geen status heeft. En, en jij hebt gelukkig al een verblijfsvergunning. We doen het misschien niet hardop, maar het kan best zo zijn dat we dat denken. We, kan, we maken soms onderscheid tussen, uh, op, tussen mensen op een manier waar een oordeel achter zit. Het zijn vaak oordelen die we niet eens uitspreken, maar misschien wel denken. Want jij bent eigenlijk vrouw, laat een man het maar doen. Of jij bent nog veel te jong, laat maar iemand doen die wat ouder is. Of jij bent nog niet getrouwd, laat maar iemand doen die ook een, een man en een vrouw heeft. Dit onderscheid kan hem in hele kleine dingen. Het is dus niet alleen uiterlijk, het kan klassen zijn, bezit, Nou, al die dingen die ik net noemde, het zijn... Het onderscheid maken waar een oordeel in zit. En dat oordeel is eigenlijk verkeerd. Het kan ook zijn dat je iemand negeert. Dat is ook een vorm van oordeel. Dat je zegt van, oh ja, die, uh, daar wil ik niet mee praten. En dat je snel naar je eigen groepje gaat. Naar je eigen mensen. In, in een kerk met veel verschil is dit heel makkelijk. Dat je zegt van, nou, ik, ik voel me wel thuis bij mijn eigen mensen... ...en niet bij die anderen. En dan heb je wel een gemeente met veel verschil... Maar er is weinig connectie, er is weinig interactie. Je maakt, je maakt toch een soort van onderscheid. Die ander is minder leuk, of die ander is niet aardig, of zij willen mij niet. Dat kan ook zijn. En dan ga je het negeren, en dan is het eigenlijk ook een vorm van oordeel. Het andere is dat je ook een vooroordeel kan hebben. Dus je, uh, je zegt het niet, maar het zit wel in je gedachten. Nog voordat je iemand kent, heb je al een oordeel. Oh, dat is typisch een antilliaan. Wat er iets gebeurt. Oh, dat is echt zo'n Hollander. Het kan ook best kloppen hoor. Maar toch, toch heb je dat van tevoren al bedacht. En dan ga je er dus ook op letten. Van, oh zie je wel. Dat is typisch dit volk. Typisch een Surinamer. Typisch, en dan komt er weer een... En we hebben dat heel sterk. En dat, uh, dat kan in onderscheid en in oordeel eindigen. Als we, als we daar niet veel, veel liefdevoller mee omgaan. Verschillen zijn er wel. Maar onderscheid maken betekent eigenlijk... Oordelen over die persoon. Een negatieve manier. Um, hoe maken wij vaak onderscheid in onze kerken? En dat is een beetje de vraag die je onszelf moet stellen. Nog eentje en dan. Uh, en, en welk oordeel zit er achter? Dus het onderscheid dat je maakt, als je onderscheid maakt, moet je eigenlijk gelijk denken van zit daar een oordeel achter of niet. Want verschillen zijn niet slecht. Maar onderscheid maken, he, daar zit vaak een oordeel achter en dat is wat God nou juist niet wil. Dat we mensen op een achterstand zetten of op een, he, op een minder, minder belangrijk achten. Daar, verschil mag er zijn, maar onderscheid maken is vaak een vorm van oordelen. Nou, Søren Kierkegaard, een bekende theoloog, die zei het eigenlijk op wel een hele leuke manier. Het onderscheid tussen mensen bestaat eigenlijk alleen hierin hoe zij domheden zeggen. Dat wij domme dingen zeggen is hartstikke Menselijk. Maar uh, vaak oordelen we mensen dan wel op hun eigen specifieke domheid. Dus dat je zelf domheid zegt op een andere manier, dat heb je dan niet door. Dat is, dat is vaak wel menselijk. Nou, um, Colossense 3 vers 11 uh, heeft het ook over het feit dat er in Christus eigenlijk geen onderscheid uh, meer zou moeten zijn. Paulus zegt dit. Dan is er geen sprake meer van Grieken, Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Dit vers spreekt ons heel erg aan in deze tijd, maar voor Paulus' een tijd was dit revolutionair. Als er iemand gewend was om onderscheid te maken, dan was het zeker wel Paulus een jood, een fundamentalistische jood, een fariseer, die precies weet, wist wie er bovenaan stond en wie geen jood was en wie binnen het jodendom ook nog lager was. Dus hij was getraind in onderscheid maken. Man en vrouw waren in de Joodse synagogen waren ook altijd apart. De vrouwen mochten daar niet helemaal bij zijn, zaten vaak achterin of apart. Dus dat verschil maken, dat onderscheid maken, daar was Paulus heel goed in. En komt met dit vers. En dat is revolutionair. Want Paulus zei eigenlijk, nu is Christus gekomen, en nu kunnen we in de kerk samen zitten, ongeacht je afkomst, en die afkomsten kunnen heel verschillend zijn. Laten we het eventjes wat van nader bekijken. Allereerst skieten moet ik even uitleggen, anders denk je aan misschien muskieten of uh, dan denk je, ja wat is dat nou? skieten uh, in deze tijd kennen we ze niet meer. Toen was het een heel groot volk in Centraal-Azië. Het waren hele snelle veroveraars op paarden met pijl en boog. Ze waren in staat om grote stukken land te veroveren in, in, in, in korte tijd. En uh, waren daarom ook wel gevreesd. Het waren niet uh, de meest populaire mensen op aarde toen. Uh, men was echt bang voor skieten. En uh, die zaten dus een beetje zo uh, in het no noorden van, ten, ten noorden van Israël. Um, nou, Die had je en dan had je barbaren. Dat woord kennen we dan nog wel. Mensen die niet uh, geciviliseerd waren, die niet beschaafd waren. Dus barbaren en skieten waren mensen die je liever niet in je kerk had. Want dan was je daar nogal bang voor. Misschien zouden we nu zeggen uh, terroristen, kannibalen, uh, en, uh, Ja, dat, dat wil je niet direct in je kerk hebben. Hè? Dus dat, maar wat zegt Paulus? Van, Nou, zelfs in Christus is dat onderscheid er niet meer. Het maakt niet uit waar je toe behoord hebt, waar je vandaan komt. Je bent nu christen geworden, je bent deel van een van de nieuw lichaam. Revolutionair. In die tijd, nu eigenlijk nog steeds, maar in die tijd helemaal. Nou, dan, dan zegt uh, Paulus het volgende... Um, hij zegt eigenlijk, er, is, er, is, er zijn een aantal uh, verschillen uh, onder mensen waar, waarin we onderscheid maken. En dat is in Christus niet meer, niet meer nodig. Je nationaliteit, was je Griek of Jood. Je religieuze achtergrond, besneden, onbesneden. Hè, we zouden nu zeggen, je, je, was, je was moslim of christen of atheïst. Dat was je afkomst, je, je religieuze afkomst. Dan had je je cultuur, je sociale klasse, skiet of barbaar. Je had ook nog werkverhoudingen. Slaaf en vrije, nu, nu praten we niet meer over slavernij, maar eh, soms in deze 24-uurs-economie kun je je behoorlijk gebonden voelen aan je werkgever. Eh, dus slaaf en vrije, we zouden nu zeggen werkgever, werknemer. Eh? Ja, ja, oh ja, mijn vrouw zegt terecht van eh, gediplomeerd en niet gediplomeerd. En dit is misschien wel de grootste frustratie als je nieuwkomer bent in Nederland. Je, je kan eigenlijk heel goed een, een beroep uitoefenen, maar je hebt, je hebt net dat ene diploma niet. Dus de ene met diploma en de ander zonder diploma. De een is helemaal vrij om werk te zoeken en de ander gedoemd om ja, uitkering te houden. Of, of alleen, ja. Dus de, dat verschil heb je ook. Nou, en dan Galaten, ook belangrijk, staat niet in Colossense, maar wel in Galaten. Het verschil tussen man en vrouw. Paulus neemt dat ook nog mee. Dat is ook revolutionair. He, dus al die verschillen. Je, het kon dus zijn dat je kerkdienst had in die tijd. He, vlak na Jezus uh, zijn uh, opstanding en terugkeer naar de hemel. Dat je een kerkdienst had waarin mensen bij elkaar zaten. En dan zat er een, een Joodse werkgever. Met een goede uh, opleiding en hoge afkomst. Die zat gewoon naast een barbare meisje die als slaaf diende in een huishouden van een, van een Griek, Griekse familie, ik noem maar wat. Dat, dat soort verschillen, die zaten samen avondmaal te houden, dat is ongekend. Dat dat bij elkaar in één kerk zou kunnen zitten. Nou, Paulus was daar wel heel erg op gericht, van dit, dit, in Christus is dit nu mogelijk. Juist in Christus. Ik denk, we leven in een tijd in Nederland waarin die tegenstellingen soms ook worden aangedikt hè, voor de politiek. We denken van als we het verschil maar groter maken, dan heb ik meer stemmen van de, van de meerderheid. En, en daarin zouden we als kerk juist moeten anders durven zijn. We zouden juist hierin kunnen zeggen van als kerk hebben we deze opdracht. Hoe diverser de kerk en hoe liefdevoller we met elkaar omgaan, hoe sterker ons getuigen is in deze tijd. Het is heel makkelijk om je terug te trekken in je eigen culturele kerk. In je, in, met mensen die allemaal gelijk zijn. Die allemaal dezelfde achtergrond hebben. Is makkelijk. Praat makkelijker. Is Misschien ook wat, wat gezelliger. Ik weet het niet. Maar het is, je mist ontzettend veel. Misschien wel het belangrijkste wat de kerk had als roeping en heeft als roeping. Namelijk dat we in Christus een, een eenheid kunnen hebben die in deze samenleving steeds moeilijker te vinden is. Ik schrik ervan als ik zie niet alleen hoeveel mensen PVV stemmen, maar ook hoeveel mensen DENK stemmen. Het is grappig dat deze twee uitersten eigenlijk ook heel erg op elkaar lijken. Dat willen ze niet weten, maar ze zijn allebei op hun manier nationalistisch. De een is Nederlands nationalistisch, de ander is migrantennationalistisch. En je, je, trekt elkaar, je trekt je terug in je eigen bolwerk en zo sta je tegenover elkaar. Nou, in Amsterdam hebben we dat wel gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat moeten we eigenlijk doorbreken. Dit soort uitersten moeten we niet hebben. Het is juist belangrijk om elkaar op te zoeken en samen op te trekken. En dat is misschien wel de mooiste roeping van de oase. Niet de makkelijkste, Martijn, maar het is wel de mooiste. En juist in Amsterdam en juist in deze tijd. En de Bijbel gaat in, gelukkig daarin heel erg voor. Nou, even iets over onderscheid en verschil. Het lijkt wel of er geen verschil mag zijn. Nee, ik zal het omdraaien. Verschil moet er zijn. Het is dus niet zo dat ik alle verschillen uh, relativeer of doet er niet toe. Maakt niet uit wat je bent. Uh, het maakt wel uit. Er is verschil. In een kerk heb je ook functieverschillen. Je kan dus niet zeggen, hey, we zijn allemaal gelijk. Dus Martijn moet niet zo'n grote mond hebben. Want uh, ik, ben net zo, hè, ik ben net zo belangrijk. Dat, dat kan niet. Het is voor Nederlanders met name goed om te weten. Er is functieverschil. Er is verschil in leiderschap en in, in, in geen leiderschap. Je hebt, je hebt allemaal een bepaalde functie. Die mag er zijn, die moet er ook zijn. Gezagsverschil en ook verschil tussen man en vrouw. Moet je niet wegpoetsen. Die zijn goed. Als we maar geen onderscheid gaan maken dat man meer is dan de vrouw. Maar het verschil moet er zijn. Cultuurverschil moet er zijn. Je moet niet wij zeggen, ik ben nu christen, dus ik, ik heb geen cultuur meer. Dat hoor ik nog wel eens mensen zeggen. He, ik ben nu christen, dus ik ben geen Nederlander meer. Ik ben geen Ghanese meer. Dat is niet zo. Je bent Ghanese en christen. Je bent nog steeds kaaskop en christen. Dat is helemaal niet erg. Dat, dat, die, die, die, dat moet je, juist, je moet juist daarin een identiteit zien te vinden. Wat maakt jou christen en wat maakt je Nederlander en hoe kun je dat met elkaar verzoenen? Sommige dingen moet je eruit gooien, sommige dingen moet je juist koesteren, bewaren. Is goed. En dat, dat moet je uitzoeken voor jezelf. Leeftijdsverschil ook belangrijk. Ik geloof ook niet in kerken die alleen voor jongeren zijn. Of kerken die alleen voor ouderen zijn. Die heb je natuurlijk wel, een kerk voor alleen ouderen, maar dat heeft vaak een andere reden. Dat is niet bewust zo gekozen. Nou, en, uh, dus, maar die, die, vers, die verschillen heb je nodig. Je hebt mensen nodig die wat ouder zijn, ook in het geloof. Je hebt mensen die, die, die wat jonger zijn en daarvan kunnen leren. Moet je niet gaan, gaan scheiden. Dus die verschillen, die heb je nodig. Geen onderscheid, wel verschil. Verschil tussen jong en oude mensen trouwens is dat oude mensen weten wat het is om jong te zijn... jonge mensen weten niet wat het is om oud te zijn. Mag ik nu even een amen van oude mensen? <lacht> amen, zuster. Ja, goed zo. Nou, nou, daarom, daarom hebben we elkaar nodig. De, de, door die verschillen heeft de ander juist iets wat, die, wat de een ook nodig heeft. En, en daarvan, uh, dat moet je niet weghalen. Dat moet je niet gaan uh, verwijderen uit de kerk. Um, volgende... En dan kom ik bij uh, een, een heel concreet, de Bijbel is heel praktisch, dat is het leuke van de Bijbel. Uh, hoe zit het, het nou bijvoorbeeld met uh, het feit dat sommigen een, een goede positie hebben als, als werkgever, als leider, als baas. Uh, je, je hebt een, je hebt een, een positie en, en hoe ga je dan om met jouw ondergeschikte, met je volgeling, met je werknemers. En, en hoe, hoe, zou, hoe, hoe gaat de Bijbel daarmee om? Dit is wat Colossense 4 zegt. Meesters, wees rechtvaardig en billig tegenover uw slaven. Besef dat u ook een meester hebt in de hemel. Zie dat, er is dus wel verschil in functie en positie. Maar wat zegt de Bijbel? Als jij, denkt, als jij een functie, een positie hebt, daar is altijd nog iemand boven jou. Daar gaat het vaak mis met leiderschap. Dat mensen denken, ik heb nu de macht, ik, ik mag het zeggen, ik sta bovenaan. Uh, maar juist dat houdt je nederig, er is altijd nog iemand boven jou. En dat is God zelf. En dat, dat, dat zou je eigenlijk moeten nederig houden. Kijk maar, want Ephesus 6 vers 9 zegt dit. Besef dat hun Heer, dus de Heer van jouw volgelingen, van jouw werknemers, van, van jouw, de mensen die jou moet dienen eigenlijk. Besef dat hun Heer en jouw Heer dezelfde in de hemel is. En dat Hij geen onderscheid maakt. Dus je hebt wel verschil in functie, er moet iemand leiding geven, maar voor God ben jij vervolgens, is hij de God van zowel jou als, als de mensen die aan jou gegeven zijn. En hij maakt geen onderscheid. Dit is heel belangrijk. Dat houdt je nederig. Dat, houdt je, dat geeft je een besef van, ik, ik kan niet alles maken, ik moet goed weten, ik moet goed verantwoording kunnen afleggen van wat ik doe voor de mensen die ik leid. Andere kant, daar staat ook iets over, dus de, de, de, zeg maar de ondergeschikte, de, de mensen aan, he, de, die aan die leiding wordt gegeven. Een slaaf die een gelovige meester heeft, mag zijn meester niet zijn respect onthouden omdat ze broeders zijn. Dit is heel belangrijk. Het kan zo zijn dat je een baan hebt, je, je baas is christen, en dan heb je zoiets van, hey, weet je wel, we zijn één in de heer. Dus uh, je mag mij ook wel eventjes met voorkeur behandelen. He, je, je laat mij wel even iets doen wat een ander niet mag. Weet je, een beetje gezellig samen. Dat verschil tussen baas en, en ondergeschikte, dat mag wel weg. Want we zijn één in Christus. Nou, eigenlijk zegt Paulus, in tegendeel, dit is wat hij zegt. Hij moet, he, die ondergeschikte, moet die baas met nog meer inzet dienen. Juist omdat die baas met degene die van zijn diensten gebruikt... Sorry, juist omdat die... die uh, ondergeschikte, met degene die van zijn diensten gebruik maakt, in geloof en liefde verbonden is. Dus als jij samen God dient, God, voor God leeft, dan, dan, is dat wat jij, uh, dan is jouw gehoorzaamheid aan je baas, moet juist nog meer zijn. Je moet juist meer respect hebben. Het is niet zo van, oh, we geloven hetzelfde, dus we zijn helemaal gelijk. D er is juist extra inzet, wordt gevraagd, van degene die volgt en die dient. Heel vaak, zeker in, in, in Nederland hebben we nogal eens de neiging om eh, onder het mond van, ah ja, weet je, wij, zijn, wij zijn vrienden, wij zijn ook christen, eh, dat we denken dat, eh, dat het wat makkelijker mag, dat het wat sneller kan. In sommige culturen heb je dat ook heel sterk, dat je zegt van, eh, wij, kennen, wij zijn familie van elkaar, dus eh, we doen, eventjes een, eh, doen het op een andere manier, even onder, onder de tafel. Eh, eigenlijk zegt de Bijbel, je moet je nog meer aan de regels houden, als je hetzelfde geloof dient. Je moet eigenlijk nog, nog meer je inzet tonen, nog meer je, je gehoorzaamheid laten zien, als je iemand dient die met jou verbonden is in het geloof. Aan beide kanten, dus zowel een baas als een ondergeschikte, die moet zich extra laten zien in het geloof. Um, even terug, geworteld en gegrond. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte is. D dit vers is misschien wel het meest centrale vers over verschil in de Bijbel. Wat zegt, uh, wat zegt de Efezebrief hier? Dat als jij wil weten wie God is, dat, dat, dat staat hier, te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, als je dat wil kennen, dan moet je eigenlijk samen met alle heiligen, moet je gaan zoeken naar die liefde van God. Dat kun je niet in je eentje doen. Dat kun je ook niet doen met mensen van je eigen groep, je eigen cultuur. Die, die mensen die alleen maar op jou lijken. Dat moet je juist doen met mensen die ook heiligen zijn, ook christen zijn, maar juist uit allerlei andere verschillen komen. Pas samen met hen kun je begrijpen hoe hoog, breed, diep de liefde van Christus is. Als je alleen met een Hollander in een Hollandse kerk zou zitten, dan is God ook een soort Hollander. Dat, dat gaat vanzelf. Je beeld van God is dan gewoon heel Nederlands. Als je alleen in een migrantenkerk zou zitten, bijvoorbeeld alleen met Afrikaanse christenen, dan, dan, dan is God ook meer een Afrikaan. Nou, nou, het mooie is dat God alles is, dus en Afrikaans en Nederlands. Alleen dat ontdek je pas als je samen in een kerk zit met mensen van die volken en cultuur. Dus je kan pas God leren kennen in zijn grootheid als je ook die verschillen toelaat in je leven en in de gemeente. Dus eigenlijk verschillen moeten gevierd worden, niet weggepoetst, niet misbruikt worden, maar, maar gevierd worden. Nou, dan heb ik nog één punt, dat is het laatste. Als je uh, verschillen wil vieren, uh, dan heb je ook nog een aantal verschillen die pijnlijk zijn. Sommige verschillen zijn namelijk niet leuk. Het is leuk om, om een andere taal te spreken, om een hele andere culturele achtergrond te hebben... Dat merk je ook bij het eten, dat je denkt van zoveel keuze heb ik nog nooit gehad. Hè. In plaats van alleen een stampot heb je gewoon hè, tien verschillende uh, recepten op tafel. Dat zijn leuke verschillen. De minder leuke verschillen is het feit bijvoorbeeld dat iemand in de gemeente ziek is en de ander gezond. Dat is ook een verschil. Iemand in de gemeente is getrouwd en de ander niet. Iemand is werkloos in de gemeente en de ander heeft wel werk. Dat zijn ook verschillen. Die, die heb je ook in één gemeente. Die zijn pijnlijk. En die kun je niet echt vieren. Je kan moeilijk zeggen van, oh halleluja dat jij ziek bent en ik gezond. Dat, dat, dat is lastig. Dat, dat, dat, dat doe je niet. Wat doe je met die verschillen? Ook daar heeft de Bijbel iets over te zeggen. Kijk maar. In 1 Korinthe 7 staat het volgende. Wanneer u als slaaf he, onder geschikte geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen. Hoewel, u moet de kans wel benutten om vrij te worden. Dus... Als je ergens gebonden bent, zorg dat je vrijkomt. Maar jouw gebondenheid, of dat nou is door ziekte of door werkloosheid, of misschien juist omdat je in een baan zit en je moet werken, anders, anders red je het niet. Je zou liever vrij zijn, zzp'er, of je zou iets anders willen doen. Maar je bent gebonden, dat zou je niet moeten kunnen schelen. Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer. Net zoals degene die vrij is, geroepen is om een slaaf van Christus te zijn. Zie je wat Paulus hier eigenlijk doet? Hij draait de zaak een beetje om. Als jij denkt dat je niet vrij bent, als je denkt dat je gebonden bent door de situatie in je leven, dan moet je beseffen, ja maar in Christus ben je wel vrij. De omstandigheden zijn misschien heel slecht, maar er is iets diepers in je leven, kan een vrijheid zijn, heel diep in je wezen, kan een vrijheid zijn die veel sterker is, dan het gebondene van jouw situatie. Je kunt als mens soms zelfs nog vrijer zijn in een gebonden situatie... dan dat je vrij bent, maar van binnen gevangen. Snap je wat ik bedoel? Het zit hem niet alleen in je omstandigheden. Nou, vervolgens zegt Paulus, iemand die wel vrij is... die wel gezond is, die wel alles heeft... die denkt van, nou, ik kan, ik kan gaan en staan waar ik wil. Dan zegt de Bijbel eigenlijk... Je beseft misschien niet genoeg dat je van Christus net zo goed een gebondene bent. Je kan niet alleen maar alles doen. Er is nog steeds een situatie waarin je weet, beseft van, er is iemand boven mij. Bijna worden deze verschillen dus omgedraaid. Paulus, Paulus laat eigenlijk zien dat degenen die zich minder voelen zouden moeten beseffen dat je meer, veel meer bent in Christus. Degenen die denken dat ze meer zijn, zouden moeten beseffen dat ze in Christus niet meer zijn dan iemand die het niet heeft. Die niet getrouwd is, die werkloos is, die ziek is, die het moeilijk heeft. In Christus zijn we daarom misschien wel juist bij elkaar gevoegd als gemeente. Nog één vers, ik had beloofd dat ik zou eindigen met Jacobus 2. Eigenlijk datzelfde principe zie je hier ook weer. Kijk maar, luister, geliefde broeders en zusters, heeft God niet hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, die, een, uh, die geen... Uh, groot huis hebben, die geen uh, vet salaris hebben, die niet drie keer op vakantie gaan. Uh, misschien heb je een uitkering. Je bent uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk, dat hij heeft beloofd aan wie hem lief hebben. Als je ergens denkt van ik ben minder, hè, ik, er is niet alleen verschil, maar ik voel ook dat God onderscheid maakt. Juist daarin zegt God, nee, jij bent voor mij wel kostbaar. Je bent voor mij wel rijk. Je bent voor mij niet alleenstaand. Je bent voor mij niet minder. God draait het om. En hij zegt, juist in de gemeente is er geen onderscheid. In Christus zijn we geliefd, samengevoegd en worden wij door hem beschermd. Ik hoop dat deze boodschap ook jullie als gemeente mag helpen. Want het is niet makkelijk, maar het is wel mooi. God zegen jullie.